Oh, uh, Harm, dit is mevrouw Schmeigel. Ze is ons komen opzoeken. Dag, mevrouw Schmeigel. Ik ben Karel Vlenderberg. Sarah Schmeigel. Me mevrouw is gered uit de laatste trein naar Therese in stad. Muzzle. Ik kom u de goed overbrengen van Olivia en Sammy. Leven ze. Gaat u niet. Ze zijn dood. Oh. Ja, natuurlijk. Sammy is in het najaar van 1944 overleden aan longontsteking. Bergen-Belsen. Hij was al erg zwak. En Olivia? Olivia is begin dit jaar gestorven. Ik kreeg Ja, Olivia was een heel goede vriendin van ons. We hebben haar zo lang gekend. Ze was gauw weg. Ik heb haar verpleegd, ziet u. verpleegde iedereen en alles. nacht was ze zo onrustig. Ze kon bijna niet blijven liggen. En ik moest weer vroeg op. We moesten daar heel hard werken. En toen zei ze... Sa, zei ze... Ik kan niet meer verder. God moeilijk is. Ze kon ook niet meer. Ze zei, als jij eruit komt, Sa, brengde mijn groeten en die van mijn lieve Sammy over aan Harm van Andenbeek. Ze gaf nu een andere naam en uw adres op. Een kartonnetje had ze het. Terwijl niemand meer een kartonnetje bezat. Verliefde. U mag het wel hebben. Ik heb het nu niet meer nodig. Kunnen, K ik... Kunnen wij iets voor u doen, mevrouw? Nee. Ik ben gered. Ik ben eruit gekomen. En u bent alleen? Ik heb familie in Amsterdam. Christenmensen. Gemengd gehuld. Zodoende. Ik was al alleen toen ze me kwamen halen. In mei 43. Bij de eerste grote gast. en kunnen wij niets voor u doen? U kunt mij niet afnemen wat ik allemaal heb gezien. We moeten verder leven. Vroeger ben ik verliefd geweest op Sammy. City. Vandaar. Waar mensen mens verder. hebt geen geld nodig. Help? Nee. Ik ga maar weer. Ik heb gedaan wat ik beloofd had. Als u ooit iets er geen schulden. in. Ik, ik zal u even uitlaten. Voor dat kartonnetje? Ja. Waarom je?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 Nou, we halen ze jubelend veel binnen hoor, als zomergasten. De hele Hollandse kust is vergeven van ze, omdat ze dubbele prijzen betalen vanwege hun wirtschaftswonder. Aan de voeten van hun bunkers kunnen ze oude herinneringen ophalen. Gat, het geld. Nou, Willemine zal blij zijn dat ze van ons af is. Nee, zonder u zelf mede te delen dat ik zojuist mijn troonsafstand heb getekend ten behoeve van mijn dochter.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 Waarschijnlijk van Klaus Sloeter. Mm -hmm. Het kostte mij 3000 gulden. Dus ik dacht, doen. Hm? Nou, dat is, dat is prachtig hoor. Ik maar denken met die Vlaamse Madonna van jou, al is het dan een 17e eeuwse. Ja, vroeg 16e eeuwse. Goed, 16e eeuwse. Heb je een eigen beginnetje gemaakt? Alleen zal je eindelijk eens wat moeten gaan verdienen. Hm? Wie je ooit verder gaat met verzamelen. En wanneer verdien je nou zoiets? Om Tommy. Ik...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 Kindje, Karel. Je, je moet er niet om huilen. Ik ben al bijna 38. Ik loop tegen de 40. Weet jij, weet je, wat nog? Zo'n hand in indië mm. die vergiftigd is hè? ja was ik het maar geweest toen die vrouw in de lange straat mij een stukje gulali wou geven dat dodelijk was weet je wel. ik had het moeten opeten ik heb doorgezet En die braaf advocaat werd. En tussen twaalf jaar feest vierde. Ik, ik, ik heb doorgezet. Ik heb verloren. Straks zal ik opstaan. Je mag helemaal niet opstaan. Uit het raam klimmen en dan te vallen. Ik, ik moet kapot. Ik ben alleen wat tot last geweest. Kent u mijn moeder? Arm. ik ben hier... Mijn moeder heer... heeft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 Gaat u even mee. Zo, ja. En laten we hier gezellig even gaan zitten. Wilt u wat drinken? Hier. Goed zo. Goed zo. Ga maar even liggen. Nou, dat is beter, hè? Doe maar. Doe maar, jongen. Je moet lekker gaan slapen.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 En dan trouw je naar Slampamper, je krijgt twee kinderen en kijk nou eens. Ja, ja, jij weet er alles van. Ik ben een oude man, Zandje. Ik begrijp het allemaal niet meer. Ik hoor het. Er is dus hier in Holland één grote rotzooi. Wat mijn zoon zoons allemaal op hun geweten hebben, nou. Ik schrik ervan, zeg. Dan zijn hebben Indië ook al kwijt? Ik, ik, ik ben er kapot van. Van Indië zelf? Of van het afzetgebied van de fabriek?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 En met andere filmers heb ik nog niet zo'n mooi contact. Dus ik moet niet alleen het filmmateriaal aandragen, ook de geluidsopname, montage van alles. Dus kijk eens nou eind 49, twee jaar, denk ik. Twee jaar? Ja, Voordat hij in de bioscoop is. Kijk, het maken duurt een maand of zeven, maar het leuren met het eindproduct toch langer. Ik heb heerlijk geslapen.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 En een gele envelop voor u, meneer Vlenderberg. Waarom zegt u toch geen Harm? Ha, dat ben ik nou eenmaal niet gewend. Oh, ik vind het knap dat u dat zo uit elkaar ja. kunt houden. Ik zeg Harm, u zegt Karol. Ja, straks zegt iedereen, Karel. En dan kan ik me alvast niet vergissen, moet u maar denken. Neem nog wat koffie, Harm. Ja. Zeg, en uh, wat is die gele envelop? Oh, weet ik veel, ik maak hem niet open. Hij is in jouw jouw gerecht. Ik heb de pest aan gele enveloppen. Ze brengen altijd belastingproblemen. Waarom kunt u niet betalen? Waar leeft u dan van? Of ze brengen afwijzingen van ingezonden werk. Of berichten dat men geen prijs stelt op enig fatsoenlijk voorstel van me. Ja. ja, als je succes wil hebben, moet je tegenwoordig onfatsoenlijk zijn. Ja, zo is het ook. De mannen van vandaag zijn van die mannen en de vrouwen zijn zo vrouwelijk. <lacht> Weet je, Harm, ik wou soms dat de vrouwen allemaal zo waren als jij in de oorlog. <lacht> He, dat was een perfect wijf wat je daar neerzette. <lacht> Maar dat, dat is een toneelterm. Oh. Dat klinkt gek, hoor het Nou oh, ja, het is een, het is een tijd. Ja. Ik hoorde dat toch gisteren op de radio een zangeres, oh zo'n raar krolsmakkel. <laughs> Over verworden tijd gesproken. Ja, nou, het neemt, weet er geen ander woord voor. Zeg, geef mij de pindakaasjes aan. Ja, alsjeblieft. Ha, wat heb ik daar in de oorlog toch naar verlang pindakaas?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 Eindelijk. Ik krijg 10.000 gulden. 10. Ja, en een subsidie van een opdracht. Oei, harm, lieverd. O, God, wat ben ik blij voor je. Wat ben ik blij voor je. O, hoe is het mogelijk? <laughs> nou, wat zei ik? Straks zegt iedereen, Karel Vlenderberg. O, oh, God, jongen. <laughs> zeg, jij bent tot mijn trouwdag geboren, hè? En jonja Alima heeft je toen veel roem en bewondering voorspeld. En liefde.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 De porseleintakoma. Dit is betaald succes. In hè? elk geval normaler en gezonder. Kom hier. Mm. Dankjewel. je Daar, oh jongetje, nou komt het. Gefeliciteerd meneer. Oh, Dank ook wel je vrienden. Zeg, je staat in de krant. Wat? Hier op de voorpagina.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 Ik, ik heb al gezegd, als ik niks meer heb, dan ga ik slapen onder de tafellaken van mijn trouwen. Om eindelijk eens onder rozen te kunnen pitten. Weet je wat, we zullen 24 lakens een slopen oh. bestellen. En handdoeken. Ja. En ik koop wat nieuwe japonnen voor je. En behoorlijk schoeisel, orthopedisch schoeisel want dit kan echt niet meer hoor. En ik ga eindelijk eens behoorlijke apparatuur aanschaffen. Oh god, je kan ontzettend veel doen met 10.000 gulden. 10.000 gulden?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 We hadden beter onder papieren servetten te kunnen slapen. Ja. Hè? En Harm kan best films maken van toiletpapier. Ja, hij, hij had er een jaar van kunnen leven. Ben je gek, Tom? Dat hoeft helemaal niet. Karel Vlenderberg geeft zijn derde opdracht al binnen. Maar wat ben ik blij dat je me film nou eindelijk eens hebt gezien. Mm. Zeg, denk jij nog wel eens aan Rudolf Valentino? Denk elke dag aan hem. Nou ja, vaak. Ik begrijp hem ook steeds beter. hè? En zijn dood ook.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 Kan je nou helemaal niet bestellen? Hm? Je hele leven staat er geen kelner achter je stoel hè, die je een menu met schoondochters en kleinkinderen aanbiedt. En je vraagt hoe je het wilt hebben. Ik hey, ben wel op dieet hoor. Ook tegen gezinsgeluk. Vrouwen. Jij wil natuurlijk weten hoe je kansen als grootmoeder ervoor staan.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 Wat bedoel je? Wat ik zei.